Als een bliksem in mijn leven Mijn verlangen naar jouw liefde Kent geen taboe Nog nooit heeft iemand mij zoveel liefde gegeven Als jij dicht bij mij bent weet ik niet meer Van jouw ogen kan ik mezelf zien. Een vrolijk lachende man die gelukkig is. Als wij tot de grenzen van onze liefde zweven, weet ik dat ik in mijn leven nooit meer iets meer. you <laughs> Het lijkt